Nou, er is nu een, uh, ja, een Tilburgse kermisversie uit van het oude liedje van Ronnie Tober, want uh, hij had, uh, had al een, uh, zeg maar een redelijk grote hit in de tijd, jaren, jaren geleden, met Na de kermis. En ja, nu zit er een Tilburgstintje aan en dat is mede dankzij Codelaat. Hallo, Ko. Dag Erik. Ja, dat klopt hè. Je hebt een beetje een Tilburgstintje aangegeven. Nou ja, ik heb de tekst herschreven in opdracht van de gemeente Tilburg. En dat moest natuurlijk betrekking hebben op de Tilburgse kermis. En uh, dus van dat Tilburgse tintje, dat klopt. Ja, het is een, uh, een Tilburgse kermisversie van het origineel. Want het origineel gaat eigenlijk nou zo over de kermis. Hè. Het gaat er vooral over dat uh, Ronnie Siska aan het overhangen is om stiekem met hem mee te gaan. En het refrein hebben ze het over de kermis, maar in de coupletten hebben ze het alleen maar over... Dat ze samen het stiekem uh, via een achterdeurtje, of via het raam en dan hadder uh, weg moeten lopen met hem, dat ze niet durf vanwege de vader. Daar gaat het niet eigenlijk over. mijn vrijheid is vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Ja. Maar deze versie gaat van A tot Z over de Tilburgse kermis. Ja, nou volgens mij, ik heb hem gehoord, er wordt wordt gewoon weer een lekkere kermis hier. Hij zal ook wel door kermis FM gedraaid gaan worden. En uh, klopt, ja, ja. volgens mij wordt het, wordt het echt weer een knaller. Maar uh, hoe is dat contact eigenlijk ontstaan? Want jij, jij, jij werkt dan in opdracht van de gemeente Tilburg en Ronnie ja. Tober bijvoorbeeld, heb jij die ook gesproken of gezien? Of? Uh, toen nog niet. Uh, de gemeente Tilburg benaderde mij, uh, want ik ken mij dan als dichter en in wat andere hoedanigheden, om die liedtekst te uh, herschrijven, daar huurden ze mij voor in. En, Daarvoor hadden ze Ronnie Tober benaderd met de vraag of hij dat eventueel wilde doen. En Ronnie had gezegd, nou ja, als de tekst mij bevalt wil ik dat wel doen, dan lijkt het me wel leuk. Dus ja, nou. uh, ik, ik moest, de gemeente zou mij sowieso betalen, want dat is hun risico natuurlijk als Ronnie Tober het afkeurt. Maar ik moest er wel door een uh, APK-keuring heen, ja. maar Ronnie was er erg enthousiast over en heeft met plezier in gezongen. Ja, maar dit kan ook alleen maar Ronnie Tober doen, vind ik hoor. Nou ja, het is ook uh, op hem geschreven, ja, het is natuurlijk, als je echt helemaal 100% authentiek uh, had willen hebben... we had natuurlijk ook weer een duet met Ronnie Tober en Cisca Peters moeten zijn. Alleen, Cisca Peters is al zo lang zangeres af ja. en ja, die, die is al zo lang uit dat vak. Ja, die doet nog wel, uh, die heeft gewoon evenementenbureau, die, oh, die werkt achter de schermen wel, maar ja... Om die, nog, die gaat nou niet meer uh, een nieuw nummer instuderen. Heel enkel een keer als je Gronito nog een haalt, dan is het nog wel eens opkomen de avond, dan liet je nog een keer met hem te zingen of iets dergelijks. maar verder is hij niet meer uh, beschikbaar. Dus... Maar Gronito is natuurlijk wel de originele vertolker van het uh... Van het nummer. Dus het hoort inderdaad ...om niet gezongen te worden. Ja. En ik heb het hem ook zo goed, zo goed mogelijk op het lijf geschreven. Ja, en het wordt inderdaad, zoals ik al zei, weer een grote hit. Want dit wordt echt een kermis knallen. Dat kan haast niet anders. En uh, ja, zeker ook. Uh... Ja, bij alle attracties zul je het liedje misschien wel regelmatig horen. En op het plein natuurlijk, op de heuvel. Nou, dat gaat helemaal weer goedkomen. Ja, je stond al op de kaart, maar je staat er nu weer extra op hè, met, met zoiets. Hè. Want volgens mij lijkt het lijkt mij wel heel erg leuk hè, om zoiets te doen. Zeker als je rekent. Ik ken het nummer uit mijn jeugd uiteraard. Het is uit 1975, 70. dus toen ik een jaar of vijf was, hoorde ik dat ook van in pop op en oplossingen groeven voorbij komen. En op de kermis ook wel. Dus dan is het toch wel heel bijzonder dat je zo'n nummer mag uh, schrijven. Ja, en dan ben je ook een beetje een kermisfriek, want je gaat altijd naar de kermis toe. Hè? Ik wil het even afsluiten met een laatste vraag over de kermis. Ja? Wat wordt jouw favoriete attractie? Waar ga jij veel kijken? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet, Erik. Want ik moet je zeggen, uh, omdat ik uh, al zoveel voor mijn werk op de kermis doe als dichter en als columnist. Nou, als liedjeschrijver gaat de kermis erg op werk lijken. En... Het uh, klinkt een beetje lullig, maar veel attracties gaan zo snel en zo over de kop, dat kan ik fysiek niet meer zo goed aan, eerlijk gezegd. Nou, dan kunnen we elkaar een hand geven, Ja. <laughs> Oké, okay. hey Co, we gaan het liedje draaien en we hopen op veel, uh, veel hits, want ja, we kunnen hem natuurlijk ook op YouTube vinden, uh, zeker op YouTube en op Facebook uh, wordt hij uh, veelbelovend vaak al. Dus als dat een voorteken is van hoe het met de kermis zal gaan, dan belooft dat nog wat. Nou, ik ga hem zo ook delen. Heel goed. Heel erg bedankt, Ko. Dankjewel, Jij ook. De kermis, de kermis is kilometers lang. Daar zwaait wat, daar draait wat, dat is in volle gang. De heuvel, de bestert, de zone bij het spoor. De ringen, de kleinen, je komt je tijd wel door. En vraag je, hé hey Ronnie, wat heeft het nou voor zin? Ik kan echt niet kiezen, waar moet ik nou toch in? Dan zal ik je zeggen, gewoon vanavond gaan. Ga lopen, begin maar, voor of achteraan. Vanavond ontgaan we naar de kermis in de stad. Van de en gaan we naar de reuzenrad. Van de besters gaan we naar het Koningsplein Hoewel dat net zo goed ook andersom kan zijn En maandag, ja maandag dan zie je elk jaar weer de jongens in jurkjes, in strings en in zwart leer. Ze lonken, toch haal ik mij niets meer in mijn hoofd. Al ben ik met Siska al lang niet meer verloofd. Vanavond ontgaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet gaan we naar het reuzenrad. Van de testers gaan we naar de Hoe Hoewel dat net zo goed ook anders om kan vanavond gaan we naar de kerkers in de stad. Van de schiet gaan we naar de Reuzenat. Van de besters gaan we naar het Koningsplein. Hoewel dat net zo goed ook anders om kan zijn, hier kan je zelfs voor eten over de stad heen zweven. Iedere kerk, elk torengebouw is dan zo klein, ver onder jou. Hier kan je zelfs voor eten over de stad heen zweven. Dan is het hoogste pletgebouw een blokke doos voor jou. De kermis, de kermis. Die komt hier ieder jaar, nostalgisch, vernieuwend en alles door elkaar. Maar wat er ook staan zal, attracties hoog of laag. Wij komen, wij komen, ieder jaar heel graag. Vanavond gaan we naar de kermis in de stad.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 van de schieten gaan we naar het reuzeblad. Van de pesters gaan we naar het koningsplein. Hoewel dat net zo goed ook andersom kan zijn.